Als de zeehonden roepen U kunt luisteren naar een spel geschreven door Gerrit Pleiter Makreeltje, een jongetje, Gerrie Mantel Bims, een speelgoedhondje, Joke Hagelen Zoemp, een speelgoedzeeleeuw, Piet Ekel Dit stuk speelt zich af in een huis in een vissersdorp en tenslotte in zee Tijd, laat in de avond Als de zeehonden roepen Alle schepen in de haven. Alle vissers in de huizen. Alle kinderen in bed. En de zon ook. En de sterren en de maan. Maar de zee niet. De zee slaapt nooit. Nog één nachtje. Morgen raak ik weg. Voor dag en douw, zich Bambo. Dat betekent heel vroeg in de morgen, als de meeuwen naar zee vliegen en de vissers uitvaren. Dat is voor dag en dag. Eerst in de boot van Binko naar de grote haven en dan op de stoomboot. Daar is de mevrouw die me naar grootmoeder zal brengen. Ik wil niet weg. Ik wil hier blijven. Maar Bamboe zegt dat het niet kan. Als ik zeg, jij gaat toch ook niet terug? Dan zegt ze elke keer. Maar Kreeltje, geloof Bamboe nou, het kan echt niet. Dat is niet een verstandig antwoord. Maar Bamboe is nou één keer Bamboe, zei mama altijd. Ik wacht al lang, al heel lang. En ze zijn nog altijd niet terug. Als het gaat stormen, dan blijven ze niet graag op de zandbanken, zegt Pingo. Vannacht gaat het niet stormen. Eerst als ik weg ben, komt het na ja. Ze komen vannacht nog wel terug. Pingo heeft het vanavond zelf gezegd. Hij weet alles van de zeehonden. Ik kan zelfs met ze praten. Al mag ik van Moem niet alles geloven wat Bingo zegt. Ik ga niet slapen. De hele nacht niet. En als ik toch slaap dan moet je me wakker maken. Als ik niet kom, dan gaan ze weer terug naar zee. En dan weet Mom niet waar ik ben. Dan denkt ze. Wat is mijn kreeltje toch? En dan gaat ze huilen. Mom mag niet huilen. Morgen ga ik op reis. Als ze vannacht niet terugkomen... dan kan ik mom ook niet zeggen waar ik moet toe gaan. Dan liggen ze in zee te roepen. makreeltje Makreeltje. Je moe heeft gevraagd waar je blijft. En dan hoort niemand het. Bamboe zal het niet eens merken. Die denkt alleen maar aan Binko. Hoe moet dat nou morgen als ik weg ben? Ik blijf toch hier? Maar weet jij wel wat je moet zeggen? De groeten van makreeltje En veel kusjes. 100 miljoen duizend. Wat denk je, Bims? Zouden ze terugkomen vannacht? Speelgoedhondjes weten dat niet, baasje. Ja, maar als je het nou moest weten. Als ik je dood zou schieten, als je het niet zou zeggen. Zullen we schiet schietje dood gaan spelen? Nee, dat wordt bamboe. Maar wat zou je dan zeggen? Ze komen vast terug, baasje. Zoemp. Zomp. Slaap je al? Huh? Ik wil niet... Dat heb ik ook altijd. Als ze slaap zegt hier rondje, ik zal je pakken. Dan zeg ik: Wil je wel eens je vingers thuis houden, lelijke slaap? En blijf ik wakker. Kun jij dat wel, kleine pimps? Tuurlijk. Speelgoedhondjes kunnen dat best. Zeeleeuwen hebben mooie hangsnorren. Zeeleeuwen kunnen alles. Als ik een hangsnor had, zou ik ook alles kunnen. Je, jij kunt nooit zeeleeuw worden. Ik ben verzopen.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 Wat denkt Kleine Bims aan als hij verdronken is? Dat baasje morgen weggaat. Dat mag je niet zeggen. Nee, dat mogen we niet. Wat doe ik morgen, Baasje? Je gaat met vakantie. Oh, ja, dat is waar. En als ik terug ben van vakantie. Dan ga je weer met vakantie. Oh ja. En daarna? Oh, weer en weer en weer. Net zo lang tot ik terug ben. Dat is niet verdrietig. Heb Asje? Nee, Bims. we hebben ook grote koffers als ze op reis gaan. Bamboe heeft ze gepakt vandaag. Bij ieder stukje dat ze erin deed, zuchtte ze. Tante Bamboe wordt veel te dik. Ze had tranen in de ogen. Tante Bamboe huilt met vijf onderkinnen tegelijk. Eng hoor. Als ze gaat huilen, wordt ze gevaarlijk. Ze heeft maar een keertje getrapt toen ze huilde. Ja, ja, ja, ja. En toen was ik dood. Is dat erg, als je dood bent? Ben ik zo vaak? Zijn leeuwen hebben dat ook altijd. Jullie zouden best met me mee mogen. Dat weten we wel, baasje. Maar ik heb geen tijd en dan kun je dat niet. Wat is dat soms, wat ik zei? Dat is wat je hebt als je... Uh, uh,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 Je kan het wel in de grond stampen. Hoi, kom. Als het hier stond, hier, dan zou ik het kapot maken. Daar, daar, daar. Ik sla je aan gruzels. Je bent een rothuisje. Laat dan de bamboe dat maar niet horen, dat jullie hierover praten. Dan krijgt ze tranen in haar ogen en dan wordt ze gevaarlijk. Ze krijgt heel grote handen als ze kwaad wordt. En een keel dat ze dan opzet? Zal ik mijn keel ook eens opzetten? Moet je kijken, soep. Oh, ik zet mijn keel op.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 Kan je ook in de kop bijten. Zeeleeuwen bijt ze nooit in de kop. Alleen zien zielig voor ze, hè? En Binko. Binko ook. Heb jij dat wel eens gezien, Zoep? Ik wel vaak. En het dat ze dan doet? Als ze grinnikt, heeft ze drie apenkoppen. Oh, mag je niet zeggen. Vind jij ook niet dat Bamboe hier zo verandert? Ik kan niet zeggen dat ze erop vooruit gaat.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 Als de Bamboe dat hoort, begint ze te vloeken. Jij lelijke zoem zegt ze dan, hebben we nog geen ellende genoeg. Wat hij doet, moet hij weten. Maar jij komt er niet in de buurt, moet ik je suipen? Je arme moeder, zegt ze dan. En dan gaat ze huilen. En dan moet je uitkijken. Nou staat het huisje leeg. Maar niet meer als ik erin woon. Nee, maar als jij er niet in woont, dan staat het leeg. Wat komt er nou van? Kan ik dat wel begrijpen? Jawel, Bims. Kun je best. Ik weet niet of ik het al kan, baasje. Toen ik zeekapitein was, had ik een kleine botter met een middenzwaard. Had ik gekocht van een visser voor 600 gulden. Geen geld. Dat hebben de graven ook, hè, mijn kreeltje? Een middenzwaard. Als ze brood gaan eten, dan trekken ze hun middenzwaard. En dan snijden ze er een hoop af en dan vreten ze het op. Je mag geen lelijke woorden zeggen, Bims. Het is heel gevaarlijk, hè, als je je brood snijdt met een middenzwaard. Zeeleeuwen durven het best. Jij niet, hè, baasje? Nee, Bims. Ik ook niet. En als het avond wordt, ging ik het water op met mijn schuit. Stom, heel stom. Als je een beetje hersens in je hoofd hebt, dan doe je dat niet. En hij was gewaarschuwd. Het huisje staat nou ook leeg. Zie je maar weer. Je moet altijd je verstand blijven gebruiken. Dat stomme mens uit dat wisselshutje zegt dan de bamboe. Dat hij zoiets doet is treurig, diep treurig. Maar dat dat mens zo dom is, dat kan ik niet bij. Maar ze was een weduwe en nog jong en dan krijg je zoiets. Wat? Dat natuurlijk. Begrijp je dat dan niet? Straks heeft hij toch genoeg van er en dan laat hij er schieten. Paupau, paupau. Jij bent dood, Bims. Ik heb je geraakt. Nee hoor. Ik hoorde hem fluiten, maar hij ging net langs me heen. Dat is niet eerlijk, Bims. Ik ben meneer.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 Al die kinkels in de haven lachten we uit. Dat nemen ze hier niet. Daar krijg je ellende van. Geef hem een klap op zijn gezicht, Bims. Hier, hier, smil op. Ik zal weten wat ik doe. Ik ben hier niet gaan wonen om door jou bedrogen te worden. Als ik alles vooruit had geweten, was ik hier nooit naartoe gegaan. Nooit, nooit, nooit. Oh, wat heb ik aangehaald? Wat ben ik begonnen? Niet zo hard, Bims. Als bamboe krijg je slaag. Waarom ga je elke dag naar dat wijf? Jij kunt de zon niet in het water zien schijnen. Je beledigt me, je bedriegt me, je bedriegt me. Oh, oh, oh wat ben ik begonnen? Stil, Bims. Als je verdronken bent, zie je de zon mooi in het water schijnen. Je mag er niet meer over praten. Goed, baasje, we zullen er nooit meer over praten. We gaan niet slapen vannacht. Hmm. We blijven wakker, hè?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 Ze heeft een zacht velletje en heel mooie ogen. En ze is op reis. Ja, heel, heel ver. Ze is naar Mom. Mom heeft gezegd dat ze moest komen. Mom zal goed op de passen. Mom is altijd heel lief voor Mimi. Zeeleeuwen zijn ook altijd heel lief voor Mimi. Wollige speelgoedhondjes ook altijd. Maar niet zoveel als zeeleeuwen. Wel! Nou, niet! Stil dan toch. Je moet stil zijn, Bims. Jij schreeuwt altijd zo hard. Makreeltje luistert of hij de zeehonden hoort. We moeten heel stil zijn, Zoemp. Hij moet naar de zee, als de zeehonden roepen. Ze brengen bericht van Mom. En Makreeltje wil ze vertellen dat hij morgen weggaat. Dan weet Mom dat ook. Makreeltje zegt dat hij niet weg mag gaan van Mom. Hij moet wachten tot ze terugkomt. Maar Tante Bamboe zegt dat hij weg moet.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 Wij gaan straks trouwen, hoorden we Binko zeggen. Volgend voorjaar, voor we weer uitvaren. Tante bamboes scheen het niet eens te horen. Die stumper zijn ze. Die stumper. Wij weten niet wie ze daarmee bedoelden. Wij hebben meteen afgesproken dat we dat niet wisten. Toen hoorden we niets meer. En waren we bang dat tante Bamboe de kamer uit zou komen. Ze wordt altijd vreselijk boos als we niet in bed liggen. We mogen er s'avonds niet uit, maar als de zeehonden zeggen dat het moet, dan moeten wij gehoorzamen. Dat zegt Makreeltje. Maar ik ben bang als ik ze hoor. Kleine, wollige speelgoedhondjes zijn altijd bang als ze het roep uit zee horen. Ik hoor blote voeten kletsen op de stenen. Tante Bamboe verwildert. Ze was vroeger een dame. Nu wordt ze een volkswijf. Ik wil niet hebben dat je blote voeten loopt. Zijn mom altijd. Wij zijn geen vissersvolk.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 Maar als er liefde in het spel is, geeft dat altijd moeilijkheden. Wij weten niet precies wat dit betekent, maar ze zeggen het vaak. Als je iets vaak zegt, is het zeker wel belangrijk. Ze zijn nog altijd niet gekomen. De zee is nog leeg. Alleen de golven hoor je, maar nog niet de zeehonden. Ze komen wel vannacht. Wij zullen wakker blijven en luisteren. Als het mocht van de douane, dan nam ik jullie wel mee. Dat begrijpen we heel goed, hè Soep. Alleen Papi kon ik nog meenemen. Daar was nog ruimte voor. M maar dat mag je aan niemand zeggen. Ook niet aan Bamboe. Dat wil de douane niet, hè? Weet jij wat dat is? Ik wel. Ik ook wel. Ook voor dieven moet je oppassen. Als ze pappies stelen, ben je hem kwijt? Pappies worden vaak gestolen. Wij zullen niets aan de dieven zeggen. Als ze komen en ze vragen, waar heeft die gekke makreeltjes een pappie? Dan schrijven wij, als je niet maakt dat je wegkomt, dan schieten we je dood. Bamboe heeft de koffers op slot gedaan. Gelukkig, dan kunnen de dieven hem ook niet vinden. En de douane ook niet. Vuh. Die zoekt zich gek. Die loopt met zijn snuffel het hele huis door. Ik zoek de papi van mijn kreeuwtje, schreeuwt de douane. Maar dat jong heeft hem zo goed verstopt. Als de douane hem vindt, vreet hij hem op. Ik durf mijn koffers wel open te maken. Ik ook wel. Zeeleeuwen durven alles. Ik ook. Maar als ze hem dan vinden... Wij zijn heel slim, hè, mijn Wij weten er wel wat op. Als hij zegt: Wat is dat knulletje? Dan zeg ik: Dat is een schelp, meneer de douane. Veel blammer zegt de douane dan: Wat is dat de mooie? En dan zeg ik letterlijk niet dat het mijn papje is. Dat is handig. Dat doen wollige speelgoedhondjes ook altijd. Zeeweeuwen! Als je in hoe heet het ook alweer land komt, Makreeltje. Wat, Bims? Als je daar nou bent. Hm? Hoe? Wat? Ik, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. Heb, heb je... Zijn daar, zijn daar ook vallige speelgoeddieren? Nee, die heb je daar niet. Oh. Maar wat? Ik zal maar zeggen... Daar heb je scholen. Oh. Wij weten wel wat het zijn, Soep. Ik wel. Ik ook. Kun je daar? Wat, Bims? Nou ja, je begrijpt me toch wel? Uh, jawel, Bims. Heel goed. Maar zeg ik het dan niet een beetje? Helemaal niet. Dat is fijne, zo. Dat maakt ons altijd zo goed begrijpt. Ik ga studeren. Oh. Wat? Ik heb het wel geweten. Dan leer je schrijven en rekenen en... ...historie. Dat kun jij ook allemaal eens op. Niet zo goed als Makreeltje. Maar je zei... ...je kunt... ...je, je weet toch wel? Jawel, een beetje. Mijn naam. Een historie dan. Als Makreeltje zegt hoe het moet... ...dan kan ik het misschien ook wel. Ik vast niet. Jawel, Bims. Jij ook wel. Hoe is dat dan? Als je kunt vertellen wat je vader gedaan heeft... En je grootvader, en deze vader, en die en deze vader. Dan kun je historie. Zie je wel? Ja. Zal ik eens historie doen? Dat is heel moeilijk hoor. Zeeleven kunnen dat bijna niet. Dat kunnen ze best. Luister maar. Er was eens in het land van de Zoombaas. Dat bestaat niet eens. Jawel, Bims. Oh jij je mond, klein speelgoeding. Je maakt minder waar. Hoe begon het ook alweer? Die historie. Er was... Er was eens... Er was eens in het land van de Zoempa's een groot moordenaar. De opvreter van alle dieren. Vooral hondjes luste je graag. Zeeleven liegen vaak. Hij zei... En dan was de hond weer naar binnen. Niet alleen honden, hoor. Ook andere dieren. Gelukkig. En dat ging de hele dag maar door. Dat was dan wel een geweldige opvrijter, hè, Zoem? Ja. En die grote moordenaar werd door de andere Zoembaas tot koning gekozen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 Hij was mijn grootvader. Waar ligt het land van de zoenpaas? Dicht bij het eiland waar baasje naartoe gaat. Ik zal wel graag met je meegaan, mijn kreeltje. Dat weet ik best, Bims. Maar ik heb geen tijd. Ja, Bims. Je komt toch wel terug, baasje? Ja, Bims. Moet ik lang wachten? Heel lang. Je moet wel honderdduizend keer om de tafel lopen. Misschien ben ik dan nog niet terug, maar dan duurt het niet lang meer. Oh. Als ik terugkom, ben ik geweldig groot. Dat je haren door de zolder heen groeien? Nog veel groter, hè baasje? Als ik voor het raam ga staan, kan ik niet eens meer naar buiten kijken. Oei, oei, oei. Maar zeeleeuwen zijn voor niemand bang. Hoe doe je het dan? Wat, Wims? Als ik zeg, moet je kijken, maar Kreeltje, er vliegt een zeepaardje. Wat doe je dan? Dan kijk ik meteen en dan zie ik misschien nog net zijn staartje. Maar je zei... Dan heb ik een oog in mijn buik. Kan ik mee naar buiten kijken? Dat is handig. Zeeleeuwen. Waar dan? Wat zeg je? Waar maak je dat oog? Dat weet je toch wel. Daar? Daar? Ja. Oh, zoep maar Kreeltje krijgt een oog op zijn giegelvlekje. Kun je ons daar ook mee zien? Op zijn giechelflekjes zoen. <laughs> ja, maar ons ook. Tuurlijk. Maar als je zo groot bent? Altijd? Nee, vlak voor het slapen gaan. Dan word ik weer klein. Hoe klein? Als je nu bent. Veel kleiner. Zou ik niet ervoor? Zo groot als het oog van een zeendeel dan? Nog kleiner. Maar dan moet je wel heel hard brullen. Anders kunnen we je niet horen. Ik breng een brulstemmetje mee voor vlak voor het slapen gaan. Heb je je papi ook weer bij je als je terugkomt? Als mijn koffer groot genoeg is wel. Maar ik moet zoveel cadeautjes meebrengen. Voor wie allemaal? Voor Tante Bamboe en Bingo en Salvor. En Mimi. En voor Zoep. en voor Bims. Voor ons ook. Dat is fijn hè, Zoep? Nou... Dan kan hij ook nog niet weten of hij zijn papi meebrengt. Het is soms zo vreemd met pappies, zei Soep. Papi's gaan op zee varen in een botte met een middenzwaard en een groot zeil en een ben ze kwijt. Net als moeders. Die kopen een treinkaartje en een bootkaartje en een kaartje voor een vliegtuig en dan verdrinken ze, zie je ze nooit meer terug. De ooms praten er vaak over als wij onder tafel liggen te spelen met makreeltje. We horen ze kwaad worden. We vinden het spannend als ooms kwaad worden. Het is schandalig en zielig, zeggen ze. En tante Bamboe begint te jammeren. Eerst een vrouw, eerst een vrouw. En dan laat hij mij hier met dat kind zitten. Verdikken me, hij moest zich schamen. En kom er nou maar eens achter waar die loeder zit. Toen hebben wij ook voor het eerst het woord boot en reis gehoord. Ik ben ook wel eens op reis geweest. Vroeger, toen ik nog in het land van de zoomba's woonde. Ik ging naar mijn grootmoeder... Die is zo oud dat ze bijna dood is. Toen ook al. Ik mocht bij haar wonen. Voor altijd. Maar ik vond er niks aan. Toen ben ik maar weggegaan. Dag oma, zei ik, dag. Ik ga liever naar mijn kreeltje en bims. Dat is goed hoor. Ga jij maar, lieve schat, zei ze. Ga jij maar. En toen was ik al de hoek om.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 Ik hoor ze al komen. Moem heeft ze gestuurd. Zeehonden, heeft ze gezegd, ga allemaal als de gesmeerde naar die aap van een jongen. Mom wil niet dat ik wegga. Verdikke me maar, kreeltje, zegt ze. Wat doe je me nou qua jongen die je bent? Kan je niet wachten tot je moeder terugkomt? Ik moet hier blijven van Moem. Als ze het wist dat ik wegging, dan zou ze het zeggen. Ik weet niet of ze het weet. Ik heb me vergist, geloof ik. Ze liggen nog niet op de zandplaat. Ik hoor alleen maar de branding die naar het land terugkomt, naar nou het vloed wordt. Maar ze zijn onderweg, ik weet het zeker. Als ik uit het raam hang, laat ik wel eens iets omlaag vallen. Oh, dat is vies. Dat mag ook niet, Bims. Ik doe het niet altijd. Ik raak haast nooit iemand. Ik voel wat op mijn kop. Jij ook. Zo een vogel soms. Ik denk het wel. Er kan geen vogel komen of ik krijg wat op mijn hersens. Je, je bent een geluksvogel. <mauw> Verdraaid, er zit een kat in de dakgoot. Die bamboe verwaarloost de hele troep. <mauw> Ga je je bed, snertjongen. het schrik ik daar. Moet ik Bamboe soms roepen? Ben je nou nog niet klaar? Zomp. Soms zul je het niet aan tante Bamboe vertellen? Nee. Zomp? Ja? Nou, moet je zeggen. En durft kleine Bims dat maar zo? En durft kleine Bims dat maar zo? Nee, ik durf het niet, maar het moet. Dat is het. Dat is het altijd waar hebben we het over? Zouden we er niet beter aan doen eerst het onderwerp vast te stellen? Van dit gesprek bedoel ik. Waar heb je het over, kleine Bims? Het is over wat je weten moet. Daarover. Tante Bamboe heeft de hele buurt afgezocht. In alle hoeken en gaten van het huis heeft ze gekeken. Maar Mimi kwam niet voor de dag. Nee, Somp. Mijne Beams, vertel het maar een Zomp. Zomp kan heel goed luisteren. Ik liep de haven voorbij. De dam naar de vuurtoren op. Mimi liep met me mee. Poes, poes, zei ik. Ga je mee met baasje? En we liepen verder en het waaide erg. Ze is zelf in het water gesprongen. Ik heb haar niet geduwd. Ik heb haar bijna niet aangeraakt. Ik zei alleen, zoek, Zoek Mimi, zoek Moem. Toen begon ze te schreeuwen. Ze huilde. Zo graag wou ze naar Moem. Ik moest haar vasthouden. Even wachten, Mimi, zei ik. Maar ze huilde maar door. Toen ik haar losliet, rende ze naar het water. Ik riep haar nog terug. Ik schreeuwde dat ze niet moest gaan. Ik liep er naar het water in. Toen ben ik gevallen. Ik kon me nog net vasthouden. Ik ben naar huis gerend. Ik riep nog Mimi, kom dan. We gaan naar huis. Mimi. Maar ik hoorde dat niet meer. De volgende morgen zei Tante Bamboe: Hoe kom jij zo nat, vieze Bims? Toen heb ik gezegd: Het heeft geregend, Tante Bamboe. De hele nacht heeft het geregend. Het raam stond open, maar ik heb er niks van gemerkt. Toen ik vanmorgen wakker werd, was ik letsnat. Bamboe merkt toch nooit of het regent. Die zit aan tafel met Binko. En dan doet ze de lamp uit. En is het donker? Kan ze niet zien dat het regent? Je hebt slaag gehad, hè? Ze heeft je geranseld dat je haren in het rond stoven. Het deed toch niks, zeer. Ja, maar Mimi was nergens te vinden. Nergens. Bims, toen jij op de dam was... Ja, baasje. Heb je toen... Wat, baasje? Heb je toen misschien... Nee, baasje. Heb je niet geroepen? Jawel, ik heb zachtjes geroepen. Heb je niks gehoord? Nee, baasje. En de zeehonden? Waar gaan weer alweer naar zee toe, baasje? Wat zou ze gezegd hebben als ze er nog wel waren? Ik zal erover nadenken, baasje. En Mimi, Bims, Wat is er met Mimi? Tante Bamboe had de volgende nacht de kamerdeur met spijkers dicht getimmerd. Ik zal het je afleren, zei ze. En de ramen spijker ik ook nog dicht. Maar dat heeft ze vergeten, omdat ze zich hoe langer hoe kwaaier begon te maken. Ze schreeuwde, je blijft op je kamer, je blijft er. En als je er afkomt, dan zal ik je. Ze ging weg.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 Je moet hem de groeten doen en dat hij maar een hele grote jongen mag worden. Paasje slaapt al, stemmetje, zei ik. Hij is zo moe, maar doet de groeten aan moen. Ik wil wel wakker blijven, maar het duurt zo lang. Ga jij maar lekker slapen. Pims, wil je zoemp even toestoppen? Als ik kou vat. Nee hoor. Laat hem maar lekker liggen met zijn blote spekrug. Dat mag je niet zeggen. Met zijn blote dikke spekrug. Net op de bamboe als hij in bad gaat, Bims. Ach, laat maar makreeltje. Ik neem hem niks kwalijk hoor. Slaap ze allemaal. Slaap ze, Zoem. Kan er geen vriendelijk woord meer af voor jouw vriend, Bims? Slaap lekker, Zoem. Dankjewel je allemaal. En toen, toen ineens kreeg ik het botertje van binnen gevoel en ik riep, stemmetje, ik kom. En de deur was dicht. Maar je wist er wel uit te komen. Jawel, baasje, speelgoedhondjes en geweldige klimmers. Ik liep me voorzichtig uit het raam zakken. Het was warm. De vissers stonden in de deuren van hun huizen omdat ze toch niet konden slapen. In de verte hoorde ik het gebrom van de zee. Hé, hey, Pimps, zeiden ze, moet je niet naar bed? Maar ik zei niks terug. Ik rende de haven langs het rammelpaadje over de dam op. En daar stond ik te luisteren. En de vuurtoren deed zoe. Zoe. <lacht> Laat me toch slapen, lelijke druktemaker. Die draaide me rond over het water, over het land, over het water... Was je bang, Bims? Een beetje. Een heel klein beetje. Maar dat was niet zo erg. Kleine speelgoedhondjes zijn altijd een beetje bang. Toen ik daar stond, dacht ik... Wat zie ik daar? Het was of er iets over het water aankwam. Ik hoorde geplons en gezucht. Het klonk steeds harder. Op het laatst kwam er iets uit het water. Ik keek. Het was zo groot als een wolk dat daar uit zee kwam. Ineens gingen er twee lampen aan. Die scheerden over het water of ze iets zochten. Heen en weer gingen ze. Heen en weer. Tot ze mij gevonden hadden. Toen stonden ze stil. Ik wou schreeuwen, mijn keertje. Maar er zat een vuist in mijn keertje. Ik kon het niet. Het waren geen lampen. Het waren ogen. Ogen als lampen. Ik hoorde een stem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 De volgende morgen heeft Schipper zelf voor je thuis gebracht. Hij had je als een nat dwijltje over zijn schouder. Bamboe, riep hij toen hij binnenkwam. Je kunt wel met je vent in je nest liggen, maar je moet ook op het kind passen. Schaam je je niet? Hij heeft je op het bed gelegd. Toen hij weg was, kreeg je klappen van Bamboe. Met de grootste handen heeft ze je geslagen en geschreeuwd dat ze heeft...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 Zou jij het wel durven? Jawel, baasje. Kleine speelgoedhondjes durven het best. Dan moeten we gaan. We moeten meteen gaan. Ik wist wel dat ze komen zou. Moem heeft ze gestuurd. Misschien nemen ze ons wel mee naar het land verder dan mensen ogen zien kunnen. Mogen we altijd bij Moem blijven. Jij wil ook wel altijd bij Moem blijven, hè, Bims? Jawel, baasje. Bamboe heeft de deur weer dichtgespijkerd.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 Dan loeren ze door het gaatje in de blinde en dan zeggen ze, bamboe maakt weer fijne een vissers zeggen vaak dingen die wij niet begrijpen. Ja, baasje. Dag, lieve zoemp. Dag, klein zeeleefje. Slaap maar lekker. Ik ben helemaal niet bang. Als jij bij me bent, dan weet ik niet eens dat ik een hart heb. Hou me maar goed vast, baasje. Hoef jij ook niet bang te zijn. Alle schepen in de haven, alle vissers in de huizen, alle kinderen in bed. En de zon, en de sterren, en de maan. Maar de zee niet. De zee slaapt nooit.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 Bims, zal ze zeggen, wat zijn je haren gegroeid. Is dat waar, baasje? Ja, Bims. Zeg het nog eens een keertje, ik hoor het zo graag. Wat zijn je haren gegroeid, Bims, geweldig. Dat wil je toch zo graag? Heel graag. Tussen mijn oren ook, hè? Ja, daar vooral. En het staat je zo goed. Laten we voortmaken, baasje. Ik wil graag gauw bij Mom zijn. Het water is koud. Hoe verder je komt, hoe kouder het wordt. Waar blijven ze nou? Hoor jij ze ook niet meer? maar ze zijn nog niet weg. Ik zal ze roepen, dan weten ze dat ik kom. Als ik al niet bij me had, dan was ik wel een beetje bang, Bims, geloof ik. Ik... ik kan bijna niet verder. Het water komt zo hoog, en het is zo koud. Waarom zeg je nou niks meer?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 Als de zeehonden roepen. U heeft geluisterd naar een spel geschreven door Gerrit Pleiten. Makreeltje, een jongetje, Gerry Mantel. Bims, een speelgoedhondje, Joke Hagelen. Zoemp, een speelgoedzeeleeuw, Biet Ekel. Inspecijent, Daan Gauweter. Technicus, Ad van de Ven. Regisseur, Ab van Eyck.